Met het minder-minder proces tegen PVV-leider Wilders moet worden stopgezet. Daarvoor pleit zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Volgens hem is een vonnis over de minder-Marokkanen-uitspraken van Wilders... in feite een oordeel over het partijprogramma van de PVV... en het politieke besluitvormingsproces. Alleen daarom al moet het proces volgens hem direct worden gestaakt. Hij stelt dat gevoelige kwesties in de publieke opinie moeten worden beoordeeld... of via de stembus. In Nederland rijden meer vervuilende auto's op de weg dan in de afgelopen jaren. Dat komt doordat het voor zakelijke rijders fiscaal minder gunstig is geworden om voor zuinige auto's te kiezen. Zo is de bijtelling voor de zuinigste hybride auto's dit jaar gestegen naar 15 Hybride auto's rijden op benzine of diesel en op elektriciteit. Vanaf volgend jaar zijn er nog maar twee bijtellingstarieven voor volledig elektrische auto's 4 en voor alle andere auto's 22 Brancheorganisaties BOVAG en RAI-vereniging verwachten de komende maanden een run op auto's... waarvoor nu nog de 15% bijtelling moet worden betaald. Bij een brand in een opslagloods in Moskou zijn vannacht acht brandweerlieden omgekomen. Ze waren bovenop het pand aan het blussen toen een deel van het dak instortte. Hun lichamen werden gevonden toen de brandweer het verwoeste gebouw doorzocht. Zuid-Korea gaat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vermoorden... als Noord-Korea op het punt staat om kernraketten af te vuren op Zuid-Korea...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 En zondag nog wat warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Muiden-Oost 4 kilometer. De A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 6. En de A28 Utrecht-Amersfoort langzaam rijden tussen de Uithof en de Afrit Maarn. Tot zover de verkeers...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de watertoren. En als je sportief bent, dan zeg je tegen jezelf: Keep on running. Dan doen we dat vanmorgen met de Spencer Davis Groep. Het is de keuze van een van onze gasten. Ik weet niet uit de meer welke gast. Maar dat ga ik straks horen. Ja, als ik nou al de muziekkeus hoor van onze gasten, dan uh, zijn ze sportief bezig, ze houden van bewegen en ze kiezen voor Keep On Running. Nou, helemaal goed. Zeker de twee mannen die nu uh, in de studio zijn aangekomen. Want die komen praten over een van de mooiste dingen die er in het voetbal bestaan. Het zijn Hans van der Straten en <laughs> Jaap Jong. En dat gaat dan over het voetbal voor mensen met een beperking. Mannen, welkom. We draaien ja, jullie dan? muziek. Ja. En we willen graag van jullie horen hoe alles tot stand is gekomen. Want het is, jullie hebben er heel veel. Zal ik beginnen? Nou, Hans, jij moet beginnen. Jij bent de aanstichter. Ja, ja, ja. Uh, ja, het is inderdaad uh, veel geworden. Uh, zijn er zijn inmiddels uh, een stuk of 40, 50 uh, kinderen die uh, iedere woensdagmiddag uh, uh, op het terrein van AFC trainen. Inmiddels gaan we ook, uh, en dat doen we al uh, een paar maanden nu, ook op, uh, voor de wat oudere jongens uh, op maandagavond een uur uh, trainen extra. Dus een heleboel van de jongens die trainen nu twee keer in de week. En dat vinden ze heerlijk. Een hoop van die jongens hebben niet zoveel anders dan, uh, dan dit voetbal. Dus daar kijken ze enorm naar uit. Daar genieten ze enorm van. Uh, en het is twaalf uh, jaar geleden begonnen. Met een jongetje met het syndroom van Down. Het heb ik al meerdere keren verteld. Want het, is, uh, het, het valt op, dat geefvoetbal bij HFC. Het is ook de enige in Haarlem hè, die voor kinderen in ieder geval... Uh, uh, ook uh, geefvoetbal heeft en... Uh, en dat concentreert zich nu allemaal bij HFC. Er is verder geen één voetbalvereniging in, in, in Haarlem die het doet. In de rand wel, hè. HBC doet wat. En Bloemendaal doet wat. Mm -hmm. uh, daar gaat het niet goed bij die verenigingen. Hoe komt dat? Nou, omdat zij uh, uh, zich niet op de jeugd ge, ge, gericht hebben. Het zijn oudere teams uh, die daar uh, rondlopen. En, ja, en ik denk ook, dat weet ik niet zeker hoort, maar... Het voordeel van AFC is toch dat we een aantal mensen bij elkaar gekregen hebben. Die, die daar met hart en ziel hun schouders onder zetten. Dat kun je wel en, zeggen, ja. Hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Prachtig, ja. ja, ja prachtig. Dat, en dat zijn mensen dus van, uh, uh, van mijn leeftijd, net gepensioneerden. die uh, een hart voor voetbal hebben. Uh, maar dat zijn ook jongeren die. Uh, wat, we, wat we nu ervaren is. Uh, uh, dat uh, allerlei jonge jongens die hem van voetbal houden. en een opleiding volgen of. Uh, bij Shios of bij uh, ALO of iets dergelijks. En dan ook in de sfeer van uh, sporten voor mensen met een beperking. Er zijn speciale opleidingen voor. Die, die lopen bij ons stage. En uh, als ze dan. een jongen, Milan Wolf, heeft die die naam zou ik eens noemen. Heeft vorig jaar stage gelopen voor zijn opleiding. En, uh, en die komt nu terug gewoon, omdat hij het zo leuk vindt. Nou, dat is een jongen van 20 jaar. Hij heeft een, een hele speciale band met een bepaald uh, onderdeel van de groep opgebouwd. Ja. En iedere woensdag uh, traint hij uh, uh, die, uh, die jongens. En, uh, en dan heeft hij nu weer hulp van een, een nieuwe Sios uh, stagiaire. Ruben uh, Smit. Ruben Smit. Mm -hmm. Ook een ontzettende leuke jongen. Die, ja. uh, die ook heel enthousiast is en heel erg gedreven is. En ja als je geen voetballers traint, en dat maak ik zelf ook mee... Je krijgt toch een, een hele een bijzondere band met die jongens. Het is, het is heel vriendelijk en, en. Ja, en die jongens die vinden het leuk dat ze bij, bij zo'n club, vooral de ouderen, die beginnen zich dat een beetje te beseffen. Ja. Afgelopen, afgelopen woensdagavond was er de bekerwedstrijd van het eerste van AFC tegen Rosmalen. Dat was op het terrein van de ja. omdat wij geen licht hebben bij AFC. En. En, of niet genoeg ligt. En dan komen toch... Uh, ik zat op de tribune met vijf van die jongens. Ja, leuk. En bij ieder doelpunt zongen wij het clublied. En, uh, ik hebt gehoord, ja. ja. Ja, ja, ja, ja. En we hebben dus zes keer gezongen, hè. Ja, leuk. Hè? <laughs> het eerste moment zes, hè hey. wat, wat me opvalt is dat die jongens ook zo leuk met elkaar omgaan. Ja, ja, ja dat is ook eigenlijk best een wonder. Want... Uh, er zijn kinderen met hele verschillende uh, intellectuele uh, uh, kwaliteiten of, of gaven. Er zijn super slimme jongens bij, die, die ook uh, in het onderwijs. Uh, uh, er is een jongen bij die gewoon vier VWO doet op, uh, op het ECL. Maar waarom, waarom zit hij dan bij deze? Ja, omdat dat toch een soort autistische beperking heeft. Hij, nee. ja, hij, hij, hij, hij, hij heeft ook wel wat taalproblemen, hij heeft ook motorisch wel een zekere beperking. Het uh, is wel een, een echte G-voetballer. Uh, ik denk niet dat hij, uh, hij... in het gewone voetbal overeind zou blijven. Dat, uh, dat, uh, daar is die wereld te hard voor. Mm -hmm. Maar ook fysiek... Uh, uh, vaak gaat uh, zo'n beperking... ook toch wel gepaard... Met een, met een zekere motorische beperking. En dan... Ja, als je dan 15, 16 bent... en je bent motorisch niet sterk... dan ga je in het jeugdvoetbal... gewoon niet overeind blijven. En dan lachen ze je uit... en. Uh, en uh, en, dus, en ja, bij ons is dat niet zo. Het is, het is en, wij letten er ook op, hè? Er wordt Dat met elkaar gelachen, niet gaan lopen, afzijken, ja, maar en niet om elkaar. Er wordt gelachen, omdat het leuk ja. is. Ja, dat is inderdaad een, een, een opvallend fenomeen. Een ja. van de vaders kwam ooit naar mij toe, met een autistische zoon. En die zei van uh, wat mij opvalt, is dat die kinderen, uh, vooral autisten, de neiging hebben om als het over speelgoed gaat en zo. Van, dit is voor mij, en daar blijf jij van af. En dit is voor mij. En dat die bal, dat ze totaal geen moeite hadden om te erkennen dat die bal van hun allemaal is. En dat ze samen spelen. Leuk hè? En dat is, uh, uh, dat is een, een, een mooi fenomeen, want ik doe het nou vijf jaar of zo, dat begeleiden van die kinderen. En wat inderdaad opvalt, is enorm respect wat ze onderling voor elkaar hebben. Dus er wordt ook niet gescholden: van je bent stom of je. Dit, dit. Niets van dat al. Dus dat is uh, of iemand verkeerd ingooit of zo, nooit een opmerking. Dat was, ik, ik, wat dat betreft, ze zijn, ze zijn niet heiliger dan de paus, hoor, die kinderen. Want we hebben nou pas ook weer een jongen bijgekregen gekregen die toen hij klein was, een jaar of tien was, vond hij het vreselijk om te verliezen. En de ouders die, en hij deed aan de competitie toen nog mee. De ouders hadden een weekend als hij dus verloren had. In, in die tijd verloren we ook alles bij AFC in de competitie. Dus die ouders die er helemaal gek van. En hebben ze hem er vanaf gehaald. nou is hij teruggekomen. Het is een sterke jongen geworden. 16-1. Hij heeft iets meer geleerd met dat, met dat aspect om te gaan. En, uh, en pas bij een wedstrijd. Het is een jongen die ook intellectueel op een behoorlijk niveau staat. Uh, zo tegen mij fluisterde. Waarom zit je niet de sterkste voetballers in het veld? <lacht> <lacht> Want dat gebeurt. Ja, jongens met het syndroom van oude hebben erbij lopen. Nou, die... die, die ja, die voetballen gewoon niet zo goed. Ze zijn wel heel gezellig. Ja, ze zijn heel leuk. <laughs> en, uh, dus de, de, hij, hij zei het ook heel zacht tegen me. Hè, van, waarom zetten we gewoon niet de sterkste voetballers op? Dan winnen we gewoon heel makkelijk. Nee, nee, nee. Iedereen komt aan de beurt. En, uh, en, uh, dus het is, het is niet zo dat, uh, dat dat besef van verschil in kwaliteit... dat dat afwezig zou zijn. Nee. Maar uh, ja, wij zorgen er gewoon voor dat... Dat, dat, dat, dat vervelende kanten daarvan, dat, dat als dat oppopt, uh, dan onderdrukken we dat gelijk. Dat respect, heb... respect. is ja. uh... Ik heb jullie uitgenodigd omdat ik uh, woensdag had ik een uurtje vrij en toen kon ik kijken. Maar ik, heb, ik heb staan genieten jongens. Ja. We hebben in de studio Hans van der Straten en Jaap Jongen. Het gaat over het voetbal voor mensen met een beperking. En dat is bij HFC heel groot. Er zijn drie teams geloof ik. En um, ja, als ik het cv van Jaap Jong lees... dan denk ik, je had ook wel mee kunnen voetballen. Want je zet op jouw cv dat sneeuwballen gooien... je favoriete bezigheid is. Absoluut. <lacht> Leg eens uit. Ja. Vol, volgens mij is Jaap zijn hele leven al jong, toch? Ja, precies. Dat zit in de naam. Ja. Ik ga mijn voornaam ook veranderen. Ja. Eeuwig wordt het. Um, ja, nee, dat is een beetje een speelse opmerking. Maar uh, ik zal inderdaad nooit vergeten... dat ik ooit op het Leidseplein in Amsterdam... Uit een uh, theater kwam en in de tussentijd had gesneeuwd. Er kwamen ook mensen uit de Schouwburg. En binnen de kortst mogelijke keren ontstond er een één groot sneeuwballengevecht... op het Leidseplein tussen de bezoekers van de verschillende gelegenheden. En jouw schuld? Allemaal mijn schuld, natuurlijk. <laughs> <Ja. coughs> je, je moest vroeger tien zijn hè, voor je mocht voetballen. Ja. Dus daarvoor speelde je op straat. Maar het gekke is, je bent, bent gaan hockeyen. Ja, daar ja, weet ik ook niet meer precies waarom dat was... Want dat was ook nog een eind weg, want ik moest dan helemaal naar het Heemstede Sportpark. Ja. Maar je hebt geen idee? Nee, ik, dat weet ik niet meer. Nee, ik... Je tennis ook? Ja. Vertel eens. Ja, vijf jaar, bij Eind en, Hout. en ik herinner me eigenlijk alleen maar dat ik één keer per week les kreeg. Want ik herinner me eigenlijk niet dat ik daar nou veel met vriendjes uh, iets van een competitie of zo speelde. Nee. Dat is die... Met de wagen weg? Dat is de, ja, met ja. de wagen weg. Toen wat? werd je 15 en toen ging je boekjes lezen. En ja. dat is bepalend geweest voor de rest van jouw sportcarrière. Absoluut. Vertel eens. Het grote sportboek voor jongens. Ik heb het later in de Rams, heb ik het, het staat bij mij in de kast nu. Echt? En, uh, en ik heb nog wel eens teruggelezen wat daar nou stond. Zoals ik me herinnerd had en wat er wat feitelijk staat. Nou, mijn herinneringen blijken totaal niet overeen te stemmen... met uh, dat hoofdstuk over cricket wat ik toen las. Maar wat bijbleef was dat het goed was voor de persoonlijkheidsvorming, cricket. Omdat je zowel moet aanvallen als verdedigen. Omdat je zowel individueel als, als team optreedt. God, leuk, we gaan het over cricket. En je moet, uh, en je moet nadenken. Ja. Ja, het is wel de cricket sport. sports. Uh, dat is uh, het ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hans en ik doen ook aan walking football. Jij ook trouwens. En na afloop, dan drinken we koffie. En daar zitten een paar ex-cricketers bij. En we krijgen Hans altijd op de kast door over cricket te beginnen. Een ja, ja. mooie je... sport, Hans? Ja, nee, nee, dat vind ik ook wel hoor. Maar er <laughs> zitten een paar diehards bij hoor. Die echt s'nachts opstaan om een testmatch. Weet ik veel. West-Indisch tegen Nieuw-Zeeland. Niks meer En daar kennen ze alle, alle scores. <coughs> en, en, en, ja, en, dat duurt, en dat duurt, jongen, die wedstrijden. Daar zijn ze dagen mee bezig. Ja, vertel mij wel. Ik heb 17 jaar in Sint Maarten gewoond. En daar was het de belangrijkste sport. <coughs> ja. Daar was het echt. Twintig uur op de radio. Dan ben je ja. alleen maar die cricketwedstrijd verslagen. Ja, ja, ik maakte vroeger ook mijn huiswerk. Met, en iedereen luisterde, uh, hè? Cricketverslagen. Ja. Ja. Ja. Nou, het is wel zo dat... Het is natuurlijk op, uh, HFC en Rood en Wit zijn natuurlijk clubs op, op hetzelfde complex. Dus uh, ik, ik heb ook regelmatig cricketwedstrijden gezien. En ik vind het ook heel, inderdaad uh, leuk. Dus ik zit die gast ook een beetje te... Te jennen. En ik weet niet, het, het, het lijkt toch op... Het, het zijn een ontzettend dankbaar onderwerp om, om ze te jennen, die, die cricketers maar, bij ons. Maar ja <coughs> jij bent uh, actief nog bij de All-Stars. Je bent dan ja. de keeper geweest. <coughs> ja. En toen heb je een keer schouderblessuur gehad, maar dan kun je wel met cricket Nee, mijn zoon. Mijn zoon is oh, een schouderblessure. Okay. Die heeft het ook veel verder geschopt dan ik. Maar die is ook <coughs> gaan keeper, dus? <coughs> hm? Die is ook gaan keeper. Ja. ja, die doet mij een beetje na. En, uh, en die was, stond in de A1. En toen ging zijn uh, schouder uit de kom. Ja. En toen was hij in een concurrentiestrijd gewikkeld met een ander. Dus hij ging te snel weer. En toen ging hij weer uit de kom. Ja. toen was het wel klaar. Dan is het mis, hè? Ja. Waarom, waarom ben je het gaan doen met, bij die uh, mensen met een beperking? De training en begeleiding. En... Um, omdat een... Andere, toen mijn zoon begon te voetballen. Uh, ze kwam in een teamje waar. Uh, een andere vader bij stond. En die. Uh, deed dat. Ja. En die vertelde daarover. En ik was gepensioneerd. Ik had niet zoveel te doen. Ik dacht, nou, ik ga woensdagmiddag maar eens even kijken. En lijkt me wel leuk. En. Uh, nou ja. Kijk, de grote kracht van Hans is. dat hij. Uh, geen vragen stelt, zo'n vraag als jij waarom doe je dat, heeft Hans nog nooit gesteld. En we horen van de ouders van die kinderen terug... dat ze het toch prettig vinden. Want die hebben hun hele leven allerlei formulieren moeten invullen. Wat heeft je kind en waarom en dit en dat. En de enige vraag die Hans stelt is... heb je voetbalschoenen? En, um, en dan is het al goed. Nou ja, en dat was met mij ook zo'n beetje van... nou, leuk, uh, uh, kom meedoen en kijk maar of je het leuk vindt. Nou, dat is vijf jaar. Vijf jaar vijf jaar geleden of vijf jaar geleden. Ik zou graag iedereen die luistert willen aanraden om eens te gaan kijken op maandag en op woensdag. Nou, ze kunnen ook morgen kijken. Of morgen bij de wedstrijd. Morgen is er een wedstrijd van de oudste G-junioren om half twaalf spelen ze een competitiewedstrijd op dat aangepaste veld, dat Gerard veld, zoals dat heet bij HC. Want al het G voetbal, ook bij de senioren, is op een halfveld en het is dus eigenlijk zeven of acht tegen acht. En, uh, en ze spelen tegen KGB uit Bovenkaspel. Kolpingsglorie blijft. <laughs> en, uh, en dat wordt een spannende wedstrijd. Leuk. Onder leiding van Ruben Smit als scheidsrechter. Oh, wat leuk. Die gaat ja. ook fluiten. Ja, die gaat oh, fluiten. Ja, ja, ja. heb uh, jij nog even? Want uh, ja, jij, jij hebt ook je muziekkeus mogen doen. En daar zit opeens uh, Zandvoort in. Ja, vertel. Ja, ik zat in de eerste klas van de middelbare school. En we hadden we een onderbouwavond, heette dat. En daar kwam dan Boudewijn de Groot met de gitaar liedjes van Jan Fischer zingen. Dus nog voordat hij eigen repertoire had. Dus ja, Boudewijn de Groot was een, een held op school. En die met Lennart Nijg. En daar kwam onder andere een strand uit en dat leek me wel een... En jij toepasselijk... denkt dat het het Zandvoortse strand is, natuurlijk? Ja, ik weet wel zeker dat dat het Zandvoortse strand is. Ja. We gaan er naar luisteren. We horen de al. ja. Dat hoor jij niet. De, we horen, we... de... de we horen wel. Oké. Okay. <laughs>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 maar s'morgens ligt je weer in het zand, totdat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest en zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat en word je zelfs een binnendat. Aan de rand van Nederland, aan ons strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, op ons onvolprezen strand. Ja, typisch, uh, ja, vies ook, hè? Ja, is... Je zou het eens dus moeten proberen. <laughs> zo, zo'n liedje te zingen. Ja, en jij, Hans, jij krijgt straks Please Go. Van, uh, van maar dat geldt ook voor jou, want je zit daar gewoon om die plaat ruzie te maken met Jaap, dat het, het, het Scheveningse strand is. Ja, ik ben Jaap, Jaap is opgegroeid hier in, in Haarlem. Maar ik in, in Den Haag ja, heb de middelbare school gezeten. En, mm -hmm. en uh, ook dicht bij het strand, uh, als mijn middelbare school. Dus bij een vrij uurtje gingen we ook wel naar het strand. En dan liever niet naar Scheveningen. Uh, je hebt in, in Den Haag heb je de, dus de haven van Scheveningen. En aan de noordkant, dat was Foute Boel, want dat was bourgeois, burgerlijk. Maar de zuiden van de haven, dus achter de duinen, kijkduin, daar was het alternatieve strand. Oh. Dat, uh, daar, daar zaten de scholieren en de studenten. En daar was jij? en daar was ik. Daar. Ja. Ja, ah, he, ja. Dat, ja. Dat, ja Was, uh, was Dikke je advocaat daar nou ook? Nee, Dikke Dik advocaat Die heb ik eigenlijk op nooit noord. op het strand gezien. Oh. He? Nee, Dikke advocaat was wel een, uh, een vriendje van, van de straat. He? Want ik, ik, mijn vader had een bakkerij aan de markt in Den Haag. Uh -huh. En Dick woonde uh, in een straat daarachter, in de Mayuba straat. En uh, ik heb veel in mijn lagere schooltijd met Dick op straat gevoetbald. En met Harry Vos ook. Die, ja, die, uh, die is die, bekend. Die, die Harry Vos, die is... Uh, nou, die, die, dat is de enige speler... International die, die nooit in, de, in het eerst ja, speelde. In, uh, <laughs> in 1974, uh, toen Nederland, dus, uh, die beroemde finale, yeah. zat hij bij de selectie. Ja. Hij was de enige van dat gezelschap die... Uh, die, uh, die, die geen enkele keer meegedaan heeft. En, uh, Henk Wery en dat soort gasten. die zaten er ook bij. Die hebben wel eens een keertje een invalbeurt gehad. Wim Rijsbergen? Had, ja, maar die heeft bijna alles gespeeld toen. Ja. Uh, Wim Rijsbergen. <kwijnt> Wim Rijsbergen en. Uh, ja, Rinus Israël viel al een beetje af toen. Hè? Het was eigenlijk. Uh, Wim Rijsbergen en Ariane. Michels ja. probeerde die twee in het centrum uit. Hmm. En, en Rinus Israël heeft ook niet zoveel gespeeld uh, in 1974. Volgens mij maar een enkele keer of zo. Maar goed, die jongens, uh, Advocaat en uh, Vos, dat waren uh, jongens uh, met wie ik op straat voelde. Alleen die jongens gingen niet naar de middelbare school. Uh, en ik wel. Dus, en dus, na, uh, ja, dat, dat was dan ook gelijk. kwam je in een heel ander ja, milieu terecht. Zou ik en maar zeggen. jij speelde zaalvoetbal. Waarom zaalvoetbal? Nou, toen speelde ik helemaal geen voetbal. Uh, uh, ik ben in mijn studententijd gaan zaalvoetballen. Ah. Uh, in Amsterdam aan de universiteit. He, dat was een hele mooie competitie, hoor, in grote hallen. Ik uh, werd heel goed gevoetbald. En dat heb ik eigenlijk mijn hele studententijd en daarna... ook nou, tot, tot een jaar of tien, vijftien geleden ben ik gestopt. Toen was ik inmiddels in die heemstede vereniging uh, Tum, -tum uh, uh, uh, Dat is een hele grote zaalvoetbalvereniging. Een tijdje lang de grootste zaalvoetbalvereniging van Nederland geweest. Alle jongens van RCH en HBC en HFC, die voetbalden daar... AFC had zelf één zaalvoetbalteam. Maar veel meer voetbal. En die voetbalden allemaal bij Tum Tum. Dat is heel leuk, omdat daar jongens van RCA en ABC. En, en Allianz weet ik wie. Allemaal door elkaar voetbalden in de zaal. Dat was, leuk. Dat was echt een hele leuke sfeer. Je ziet dat op woensdagochtend met het oude, ja, oude dat oude mannenvoetbal nog wel terug hoor. Die zitten ja, ook alle bewegingen. Van ja, <laughs> dat, ja, maar bovendien is hij heel gemeen. Ja, hij doet zo vriendelijk, maar. Uh, ik doe niet meer mee, omdat ik continu door hem onder het kunstgas oh, wordt gestopt. Ja, maar ja. oh, dat was mij nog niet opgevallen. Ja, ik, maar... ik ben bewust wat afgevallen. Ja. En, ja, hij heeft natuurlijk 200 kilo te dragen. Ja. nou je, je bonkt er tegenaan en je komt nooit meer op. Zullen we het voor te samen proberen? Dan? Ja, laten we dat eens ja? doen. Je hebt toch oh. gevolleybal, hè? Ja, ik heb uh, redelijk hoog volleybal. Ja, uh -huh. in, uh, in Haarlem bij uh, Alides, wat tegenwoordig Spaanse toch heet. Uh, daar heb ik uh, een enkel seizoen in het eerste gespeeld. Toen ik een jaar of dertig, was. En, uh, en, en eigenlijk altijd uh, in het tweede of in het derde team verder gespeeld. Je hebt ook heel veel functies bij HFC hè? gehad. Of... Ja, ja, in de jeugd. Uh, ik, ik heb drie zoons die uh, inmiddels al niet meer in Haarlem wonen. Ook geen lid meer zijn van HFC. ze uh, in het buitenland of in Den Haag of in Amsterdam wonen. En daar voetballen. Uh, uh, daar, ik ben scheidsrechter geweest. Jeugdleider, uh, elftalleider, leider, commissielid... Ik ook twee keer uh, voorzitter geweest van, uh, van de jubileumcommissie van uh, AFC, van Lustrumcommissie. Nou, leuk, dat, is, dat is een heel ding natuurlijk ja, bij AFC. Dat he. is toch wel wat, ja. zijn enorme feesten die dan georganiseerd worden. Dat vind ik wel leuk om te doen. En twaalf jaar geleden start hier het G-voetbal. Ja. Bepaalde reden? Nee, eigenlijk niet. Behalve dan dat uh, uh, ja, Otto, mijn jongste zoon, uh, die, uh, die ging toen in Groningen studeren. En ik, uh, en ik uh, was. Uh, ja, wat ze. Ik, ik bleef toen een A-teams coachen. En ja, toen kwam ineens die Titus, hè, waar ik het net ja. over sprak. Dat, die kruiste mijn pad. En toen heb ik me op gestort. En uh, ja, dat is nu mijn belangrijkste activiteit bij AFC. Uh, maar en, je zegt ook, jubileumcommissie, dat, dat is de bekende musical. Ja, ieder Titus deed mee, hè? Ja, ja, ja. We hebben, nou, nou, we hebben meerdere geetjes. Uh, ja. Dat proberen we dan ook, om ja. die, die integratie in de vereniging. Dat is. Dat vind ik wel het leuke van, uh, van zoals het bij ons gaat... Hè? in Amsterdam bijvoorbeeld, met het voetbal van kinderen met een beperking... er is geen één Amsterdamse vereniging die dat organiseert. Er is één aparte vereniging gemaakt... waar ik overigens ongelooflijk veel bewondering voor. heb hoor, nou, ja. zoals het in Amsterdam gaat. Ja. Dennis Gebink is de grote man daarvan. Ja. Die zelf een kind met een beperking heeft. Heb ik helemaal niet, maar hij heeft een zoon... en voor hem is dat een, een reden geweest om... Uh, uh, hij heeft dat eerst bij Jos geprobeerd en uh, ja, dat is lastig, lastig. En toen heeft hij uh, helemaal een eigen vereniging uh, en Dennis was zelf een hele begaafde voetballer. Die heeft in alle uh, Amsterdamse verenigingen, AFC en uh, DWV en zo, heeft ah, hij allemaal eer... uh, Ja, ik weet niet of hij bij Ajax ook gevoetbald heeft, dat maar, heeft niet, dat maar in ieder geval, uh, het was een, een belangrijke amateurvoetballer en uh, een bekende amateurvoetballer in Amsterdam. En hij is nu nog steeds een grote man van Only Friends heet dat. Fantastische organisatie. Ja, uh, uh, gesteund door uh, uh, Ronald McDonald, hè, daarmee verbonden. Inmiddels ook zwaar verbonden met, uh, met opleidingen, sios uh, achtige ja. maar ook uh, in de zorg voor kinderen met een beperking uh, speelt dat in, instituut ook. Uh, het is dus onderdeel van zo'n regionaal opleidingscentrum, zo'n ROC. Maar dat doen ze ook veel meer dan voetbal, hè? Ja, ja, ja van alles. Uh, ze hebben in... in uh, wat dat betreft... In, bij, in, bij de gemeente Amsterdam... of in de gemeente Amsterdam... een enorm centrum in Noord gebouwd, hè, aan de ring. Ja, daar zit een geweldig zwembad bij. En, en, en, en er wordt... er is een, een, een atletiekbaan. En, en, en er wordt basketbal, Alle vechtsporten worden er gedaan. En, en er is een, aam, een, een... volstrekt aangepast zwembad. Hè, dus ik ben... Ik kom daar vaak omdat voetballen toch wel. Daar is het mee begonnen en het is nog steeds de kern van OnlyFans. Uh, ik kom daar ontzettend graag naar. Het is een prachtige accommodatie. En ja, wat dat betreft uh, is dat bij HFC natuurlijk allemaal wel ietsje minder. Of ietsje, veel minder. Maar ik vind aan de andere kant, als ik daar kom, heb ik toch altijd het gevoel dat het. Uh, toch dat ik een soort ghetto binnenwandel. Hè? En ik vind het bij HFC nou juist zo leuk dat al die. Gezonde kinderen die daar rondlopen, die honderden, iedere woensdagmiddag zien dat er ook kinderen zijn die het wat minder goed hebben dan zij. En dus dat bij elkaar brengen in één vereniging, dat is voor mij bijna uh, een uitgangspunt geworden. Ja, dat dat betekent. Dat, dat, dat, ja. dat, dat, dat, dat kan beter ook heel is. goed, hè? Kan ook heel Ja, goed. je ziet nou ook, de jongens worden langzamerhand ook bekend, hè? Dus in de club en. Dat vind ik ook wel leuk. Uh, van de jongens aan het eerste elftal. Die, die beginnen die jongens ook te kennen. Ja. En ze groeten elkaar. Hè? Dus afgelopen woensdag was dat weer. Dan wonnen we HFC dus. En, nou, die vijf jongens die mee waren. Allemaal een handje geven aan die... Aan, Carlos aan, is daar heel goed in. Hè? Ja, Carlos Opoku. Ja, maar ook, ook Jeffrey Samsin. Jeffrey die ja. kent die jongens ook en inmiddels leid, allemaal. Ja, ja. En, uh, maar we hadden twee jaar geleden ook twee jongens uit de A1. Waaronder hier het Zandvoort. De Rooie ja Die uit zichzelf... Uh, ja. Roy Je heeft ook een jaar trainen. mee gedaan. Ja, ja. leuk hè? Ja, die, die ging toen uh, bij uh, ADO voetballen. En hij is nou terug. Uh, uh, uh, uh, hij heeft mij alweer laten weten dat hij... Uh, oh, wat leuk. Dat hij uh, uh, staat te kijken van... Goh, kan ik woensdagmiddag weer niet uh, helpen? Oh, wat leuk. Maandagavond hoor. zou hij het wel willen. Maar dan moet hij zelf trainen. Ja, want hij ja. traint natuurlijk met de selectie mee, Roy. Ja, ja. En uh, zijn broertje Nigel, die... Uh, die staat ook al te kijken. Want, uh, want die heeft dat nog niet meegemaakt. Maar Roy heeft dus uh, ja. een, een jaar meegedaan. En, en de jongens waren ook dol op hem. En, uh, en Roy die is een lekkere voetballer. Een leuke jongen. En, uh, ja. Nou, en dat, nou dat, heb dat... je het over Zandvoortse jongens. En Zandvoort heeft het geloof ik nog niet. Nee. Als, als, als ze nou zo'n club willen oprichten. Kunnen ze bij jou komen om te vragen hoe het allemaal moet? Nou, ik, ik pre pretendeer, pretendeer niet dat ik weet hoe dat allemaal moet. Kijk, als ik terugkijk en probeer... Te begrijpen waarom het redelijk goed gaat bij ons. dan heeft dat vooral te maken met de hulp. Met de, met de mensen die hun schouders eronder zetten. Weet je dat je. Ik kom ook wel bij verenigingen. Afgelopen zondag was ik, of zaterdag was ik in Bergen. En er was één man die, die alles moest doen. Eigenlijk moest fluiten. En, en, kijk, en, en bij ons. Ja, dan lopen er vier, vijf mensen rond die helpen. En als je alles in je eentje moet doen, dat is vreselijk. Dus de, de, de, de bereidheid van veel vrijwilligers om, om daar iets aan te doen, ja. dat, is, dat is absoluut noodzakelijk. En ja. als je die niet hebt en als het bestuur er ook niet een beetje gevoel voor heeft, weet je, dat, dat, dat, dat is ook ontzettend belangrijk. En daar heb ik bij AFC helemaal niet over te klagen. Ik weet Jan Pruin doet, dat, hij heeft daar belangstellingen voor, hij neemt de tijd voor die jongens. Ook als ze hem aanspreken, is dat niet altijd eenvoudig, want het is niet altijd duidelijk wat ze tegen hem zeggen. Maar hij neemt er altijd de tijd voor en dat is heel goed en dat... Je ziet dat die jongens dat ook waarderen. En ja. Dus ik, ik heb geen... formule van... Er zijn wel meer mensen die aan mij gevraagd hebben. In Schalkwijk zou het bijvoorbeeld ook heel erg... op en in, in Noord ook. Er zijn wel eens meisjes van D D6 geweest... die contact met mij gezocht hebben. Want in Haarlem-Noord zou het eigenlijk ook best passen. D ja. D6 is natuurlijk ook een grote vereniging. Maar ja. die meisjes die hebben wel een keer... contact met mij gezocht. Dat waren meisjes van Aaf, 18 19, die ook een opleiding volgden... En en tegen mij zeiden van ja, we hebben ideeën om, om dat ook bij DSS te gaan doen. Ik zei van nou, kom een keer langs. Ik heb van die meiden nooit meer wat gehoord. En ja, ik denk dat er ook wel een beetje power achter moet zitten. Uh, van mensen binnen een vereniging. Dat je het een beetje doorzet. Dat je op je strepen kan staan. Het moet niet te vrijblijvend. En, en die meisjes nou ja, die, die, die konden waarschijnlijk toch te weinig, uh, ja. te weinig power ontwikkelen ja. binnen die vereniging. Ja. Ja. En wat je ook merkt is... Um, dat je niet alleen die kinderen opvoedt, maar ook die ouders voor een deel. Ja. Um, die ouders zijn allemaal gewend dat die kinderen begeleid worden... door overwegend vrouwen. En hier worden ze alleen maar door mannen begeleid. Dus um, dat, dat geeft ook een hele andere sfeer. Als, er, als er iemand een, een, een tik krijgt of een duw of er valt om... dan uh, wordt daar uh, niet meteen op gereageerd. met oh, oh, voorzichtig enzovoort. Nee. Een van maar, de moeders vertelde mij dat hun kind een stuk vooruit gegaan is door het voetbal. Oh ja, je, nou, zi uh, je ziet ook absoluut vooruitgang. De, de, een van de grootste... verworvenheden die ik... vorig jaar gehad was... een jongetje die uh, spastisch is. Met een... Uh, jongen met syndroom van Down. En we waren veel sterker dan de tegenstander. Dus dan moet je er al jongens uithalen. Omdat de regel... is dat je niet meer dan twee doelpunten... verschil mag hebben. Want anders wordt dat voor de anderen zo uh, demoraliserend. <coughs> dus ze hadden deze twee in de voorhoede gezet. <coughs> en dan zie je ze overspelend door de verdediging van de tegenstander gaan. Echt tik naar links, tik naar rechts en doorlopen. Een doelpuntje maken. Nou, dat is dan heel mooi dat je dat die, die trainingen ook terugziet in een wedstrijd. Autistische kinderen, die, uh, ja, die trekken zich. Als ze thuis zijn, vaak heel erg in zichzelf terug ja. in hun kamer. Gamen zich helemaal suf. Zijn ze vaak ook heel goed in. En uh, ja, er zijn meerdere ouders die zo uh, blij zijn... dat uh, die kinderen het voetbal leuk vinden. Want dan komen ze buiten, ze hollen weer eens. En, uh, en uh, ja, er zijn wel ouders die tenminste hebben... dit is eigenlijk het enige wat hij buiten doet. En, en met ontzettend veel plezier. En, okay. En dat ze ook eens een keer achter die computer vandaan komt. Want een hoop van die kids zitten heel veel achter de computer. Er zitten er een paar bij die. zouden best op niveau kunnen voetballen. Nou ja, technisch wel redelijk vaardig zijn. Maar dan gaat het sociaal dus niet. Dat Ja, en dan praat je er over jongens van een jaar of 14, 15, 16. Nou, als ik daar wel eens naar kijk. Naar, naar die teams van zeg maar, gewone jongens zonder een beperking. Mm -hmm. Ja, het is hard. En, en, en ook hard naar elkaar. Hè. Heel, heel competitief en heel scherp. Ja. En, en ja, een aantal van deze jongens die bij ons voetballen... die zouden het in technische zin misschien wel aankunnen. Maar, nou, maar, daar maar, die, die, die, maar ook een meisje, een hele goede voetbalster... Ja, ja. die in de verdediging, die, delen, die ja. kom je niet voorbij. Nee. En als ze de bal meeneemt en naar voren rent, dan uh, loopt ze overal dwars doorheen. En, uh, dus daar is ook inderdaad ja, over dat, gesproken. Moet hij ja. niet naar het reguliere meisjesvoetbal? Ja, ja. die zou dat misschien nou, nog wel... Nou, ik denk het ook so sociaal en, ja. en, en uh, zit dat lastig. Bij ons bij de training is het altijd dus beschermd. Er zijn altijd een hoop mensen omheen, weet je? Ja. Bij gewone trainingen van jeugd, nou, daar staat één jongen... en er twintig jongetjes of zo, of misschien twee trainers... maar hier staan er altijd meerdere mensen omheen. Dus is altijd voor een steuntje in de rug of een, een helpende hand of zo... dat is, dat is altijd nou, dichtbij. En dat is veilig, dat, hè? Dat moeten we ook wel zeggen, dat ten opzichte van vijf jaar geleden toen ik kwam... is de situatie op AFC ook weer gegroeid natuurlijk. Uh, dus we hebben nu uh, professionele trainers... Ja. En dat betekent dat de rol van mensen zoals ik uh, uh, kleiner is geworden. Maar wel uh, zich meer kan richten op, op uh, begeleiding ja. van die kinderen die ja. een slechte dag hebben. Ja. Of uit hun humeur ja. zijn of wat dat dan ook. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, dat en die jongens, uh, die jongens die nou de professionele training doen zijn uh, Martijn uh, Goedknecht. Hè, die uh, eigenlijk ook een HFC'er, maar voelt nou in het eerste van DSOV hè, in, in huizen. En, uh, en Koen, natuurlijk. Uh, Koen ja. Duitshoff, uh, aanvoerder van het tweede van de AFC. Het zijn twee jongens die ontzettend goed kunnen voetballen. Maar ook alle twee een ongelooflijk groot hart hebben voor. De, ze zijn ook alle twee er dol op om dit te doen. Het, uh, ja. de goede gasten. Ja. Koen had de pest in dat hij niet meer kon op maandag. Dat hij ja. zelf moet trainen. Ja. Ja. Ja. ja, Had hij echt de pest over? Ja, ja. ja. ja nou ja, goed. Het is voor. Het koning Anders en hij moet natuurlijk ook een beetje aan zijn eigen sportieve carrière denken. Mm -hmm. En. Uh, ja, dat vond hij inderdaad heel erg jammer. Maar goed, uh, Ruben Smit die doet het nu ja. uh, op maandagavond. een goede En uh, zo'n jongen met, uh, die het aan het leren is... nog niet zijn papier allemaal heeft. Maar ik, ik zie, hij heeft eigenlijk gewoon de leiding. En dat zijn er al over twintig. En er staan er wel vier, vijf, zes mensen als ik... staan er dan omheen. Maar hij, uh, hij, hij, hij, hij organiseert de training. Hij doet de warming-up. Hij doet de paas en de techniekoefeningen. En op maandagavond doen we wel veel partijen. Dus uh, eigenlijk... Uh, Twee derde van de tijd gaan we partij spelen. En ja. een derde warming-up en wat techniek en wat pasen en wat afwerken. Nou. Jullie hebben drie teams in de competitie. Ja. Dat is gigantisch veel natuurlijk. Ja, en daar nou, komt een vierde bij. Uh, van, uh, dat is dan echt voor de, de kinderen met de grootste beperking. Of door de leeftijd of door echt zware handicaps. Dat is de vier tegen vier competitie. Waarbij dan ook ouders het veld in mogen om een kind... Bij de hand te nemen. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, dat, uh, ja. dat is dan... Uh, ja, dat is toch ook wel leuk, hoor. Dat, uh, en, en kinderen die dan met, met, met rollators en zo... En, en allemaal uh, het veld inkomen. Het is heel dat lastig dat... om de bal af te pakken... <laughs> van iemand die de bal in zijn rollator heeft verstopt. Ja, dat... dat uh, en dat, dat vierde team is... Uh, dat gaat uh, ook meedoen. En dan hebben we inderdaad vier teams... Uh, uh, en uh, in, in, in, in een serieuze competitie. Uh, uh, uh, uh, uh. En jullie zijn de grootste van Nederland, hè? Dat weet ik niet. Uh, nou, dat weet ik. ik heb wel eens zo zo uh, Wij organiseren zo aan het eind van het seizoen een toernooi voor uh, jeugd. G-jeugd. En ik denk wel dat dat het grootste toernooi van Nederland is, omdat daar dan, uh, weet ik veel, uh, 30 uh, teams aan meedoen. En uh, ik, ken, ik ken de kaart van Nederland langzamerhand wel van het G-voetbal en ja, dat, uh, dat ook bij Only Friends niet, uh, zijn daar toernooien die zo groot zijn. Only Friends komt uit Amsterdam komt ook met een hoop teams altijd naar ons toe. vinden ze leuk. Ik heb een uitstekende verstandhouding met die Dennis Gebbink daar. Ja. En, uh, maar of ja. wij nou het grootste aantal... Uh, dat mo dat moeten we ook natuurlijk even vertellen. Door die verhouding zijn wij vorig jaar uitgenodigd toen Only Friends Ajax op bezoek had. Ajax 1, 2 ja. en dames 1... Het grote hele dag van de regen, het was werkelijk verschrikkelijk. Maar één groot feest voor die kinderen, want ze kregen allemaal een Ajax shirtje. En, en dat moet ik uh, al die spelers nageven. Die deden dat ook fantastisch. Ja. Ja. Beschikbaar voor iedereen. Op de foto's, selfies, de hele ruit, handtekeningen. Dat was echt uh, heel mooi. Geweldig ja. wat jullie allemaal doen, jongens. Ja. Uh, please go is niet letterlijk, Hans. Uh, komt hij aan? <laughs> So lying to me You know I'll be dying If I should see it. You make a lot of men, No matter who you'll be Listen baby You can imagine my habits to me now You said you want to be free Like a lot of people so it's w me. So if you want to me, don't stand in place while I'm stay. I ask you, I ask you now. Please go, Leave like come from my eye. You throw my love away. Now the love Ik zag dat allemaal voor het eerst in het Concertgebouw... toen nog in Haarlem. Fransie, Krassenburg en En Toen nog de Golden Ear rings Met ons aan het eind. En een mooie keus van... Een mooie keus van onze gasten van vanmorgen. En, en, en, en ook zonder uh, Cesar Zuiderwijk. Ja, ja. Jaap Eggemond uh, aan, uh, nee, aan de drums. Nee, dat was Tim Griek. Hé? Tim Griek. Nee. Niet. Nee, ik weet zeker dat ik gelijk heb. <laughs> Oké, okay. well, Rieke... vertel mij niets over de Golden Heer. <laughs> oh, well, Rieke... jij well, hebt ze hier in de schouwburg in, in Haarlem gezien, maar ja. ik heb ze in de marathon in Den Haag gezien. De en dat is, okay. dat is echt hun bakermat. En jij was gisteren ook in de schouwburg, of niet? Nee, nee, nee. Maar er waren wel een hoop van die oude muzikanten. Ik dacht dat jij er wel is. of gaan. Ja, dat dacht ik ook. Maar ik zag het eigenlijk een beetje te laat. Maar ja, de oude jongens van The Motions en Golden Earring en You and the Hilltops en The Shoes. Ja, ja. Allemaal die jongens een beetje uit Den Haag en Leiden. Okay. En, en, uh, en, en Delft. Delft. Delft. Delft. Ja, in elk geval dat ze in het concertgebouw speelden, toen speelde wel Tim Griek mee op drums. En of hij er nou bij heeft gezeten, permanent, dat weet ja. ik wel niet. Maar in ieder geval, dat was een, ja, het was een Haarlemse drummer die toen ook betrokken was bij, bij de Golden Earrings, oh, ja. zoals ze toen ja. nog heette. je had vroeg hier de Hogenbijl Club in Haarlem. Ja, daar, ja, ja. Nou, dat, dat was de man die dat allemaal organiseerde in het concertgebouw. Van en hobo hi-fi, hè? die winkel, nee. die platenwinkel. Ja, helemaal ja, ja, goed, ja, dat ja. klopt. Precies. Ja. Ja. Nou, je het ja. toch over Den Haag <laughs> hebt... Ik heb met Johnny Lyon en Joop Oonk in de Dode Zee geswommen. Oh. Ja, ja Johnny Lyon hoorde ook wel een beetje bij die, bij die scene hoor. Maar toen hij dat liedje maakte toen... werd hij zo uitgekotst door, ja, ja. door George Koijmans en uh -huh. Gerrit Scherzen. Zij dronk Arjan met een rietje. Rot op, man. <laughs> maar, die, maar die twee samen over de Haag Joop ook en, en, en, en... Oh, niet normaal. John man. van Lee heette die eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. Johnny Lyon, ja. ja. John nee, Johnny Lyon. Ja. Ja. Maar ik, ik hou hele goede herinneringen aan, aan Scheveningen wat dat betreft. Want we hadden in het casino, dat dat Hans Vermeulen en de Sandy Coast op. Ja. Ja. En al die clubs daar, en Wally Fox en de Outsiders, noem alles maar ja. op. En ik zit, zelf, ik zit zelf ook al, al 40 jaar in een coverband met Ruud Janssen. Ik weet niet of jullie die. Ja, maken. ja, ja, ja. ja. ja. Uh, ook als drummer. Dus, dus ik, uh, ja. Ik, wij hebben nog live gespeeld met Johnny Jordaan en Tante Lady. <laughs> <gebeurd. laughs> Dat is echt gebeurd. Ja, maar ook met de Golden Earings? Uh, ik heb uh, wel, wel met Frans Kassenburg, die ja. later ja. ook een beetje solo ging. Uh, ja. Uh, toen hij eruit was, zeg maar, toen heeft hij met ons al meegedaan. Maar ik niet met verdere leden van de koninginiering, nee, dat niet. Nee. Hey, maar wel... Charles, dit is een sportprogramma. Ja. Nou, ja het ja, en ik voetbal. Ik maak een sport oh. van muziek maken, Hanny. Ja. Dus... ja. <laughs> Drum is natuurlijk wel topsport. Dat is mijn topsport. Ja. En denk erom dat het uh, een inspanning is, hoor. Laten we dus even naar jullie topsport toe gaan: Walking voetbal. Ja. Vertel eens, jongens, wat is dat eigenlijk? Want een heleboel mensen weten dat niet. Nou, we zijn ermee op het NOS-journaal geweest vorig jaar. Hè? Ja, maar dat dat, je, uh... denk je dat mensen daar naar kijken dan? Nou ja, dat hoop je dan maar. En we waren ermee op de radio. Ja, het, eigenlijk, weer? eigenlijk is het wandelend voetbal. Dus je, je, officieel mogen we niet hardlopen. Er mag de bal niet boven de knie gespeeld worden. Dus je mag geen passes door de lucht geven. Mm -hmm. En... Um, ja, wat wij we doen, doen het wel. En we doen, het, en we doen alles wat niet mag. Dus, ja. Want de, de drang om die bal die net voor je gespeeld is... toch nog even te halen met een sprintje... die is niet te onderdrukken. Dus iedere woensdag om tien uur verzamelen zich een man of zestien? Twintig. Twintig, dus het hangt een beetje van het weer af. In principe wordt het door de gemeente Haarlem uh, gefaciliteerd. Dus we hebben een trainer die uh, uh, voor alle uh, gezinten is... En we hebben ook mensen van Edo gehad en van HBC. Ja. Dat, dat doet nog steeds mee. Um, maar het zijn overwegend HFC'ers, want het, ja, het is op, op HFC. En dan eerst oh, maar, maar begrijp ik goed dat het voor Iedereen die wil, oh. iedereen die wil, die kan meedoen. Het, mee doen. Doen. Maar ook het kost antwoord. niks. Dat weet ik niet of het he? Zandvoort ook mee mag Jawel doen. joh. Jowel, maar ik zou er niet al te jowel. zeer aan dat soort gemeentegrenzen hangen. Ja, ja. Nee, het is, is gewoon wel ontzettend om... gezellig. En, uh, we beginnen met 20 minuten, 25 minuten oefeningen. Daar geloof ik niks van. Dat duurt vijf minuten en dan gaan jullie partijen. Nee, he, nee. dat is niet waar. <laughs> um, en uh, we hadden voor twee jaar geleden een hele goede trainer. Die, die werkt nu voor de KVB, Marco Neuvel. En deden we echt van die oefeningen die ze bij Barcelona doen. He, van uh, ja, ja. ingewikkelde driehoekjes paas. En daarnaast een partijtje tot 11 uur. En daarnaast koffie. ja De derde helft. De derde helft. En dat is hartstikke leuk. Want, en niemand gelooft dat we alleen maar koffie drinken. Het is echt zwaar. Ja, ja dat, is, dat heb ik gezien. Dan ben is ik uit ja, geen, ja. Nee, nee, geen nee. drank. Nee, nee. nee. nee. Maar geen uh, vrouw. Uh, <laughs> daarom ben je dus met. Uh, <laughs> daarom ben je dus met dat walking voetbal niet wereldkampioen derde, derde helft. Maar nee, nee, nee, nee. de rest van de HFC wel, hè? Ja, dat, dat hoorde ik jou de laatste tijd een paar keer zeggen. Maar dat valt volgens mij best mee. Ik, ik vind, uh, uh, als, als er nou een wedstrijd van, van het eerste geweest is, bedoel je dat? Of als nee, jongens al zelf al gespeeld ja, hebben? Ja, zelf gespeeld. De derde helft is heel belangrijk. Ja, nou ja, maar dat is toch met alle sporten zo? Dat is nou, wel bij ja, AFC super, niet bijzonder. In. Ik zie bij andere clubs uh, mensen na nou een wedstrijd uh, de fiets pakken of de auto pakken en naar huis gaan. Is dat maar, zo? Ja. Yeah. Nou, ik heb veel in de zaal gesport. Nou, daar, daar heb ik, ik heb in de bijna-zaal in Haarlem ook... Ja. Aardig wat klokte ja, na afloop... Ja. Avonds, hè, maar hier. Iedereen ja. blijft, joh. Ja. Nou ja, dat is toch ook een goed teken dat het gezellig is ja. Uh, ja. op de vereniging. Dus, ik vind het een warm bad, hoor. Die ja, ja, ja, het is leuk, ja. Ja. ja, het is leuk. Maar ik wil even terug naar, naar dat walking. Ja. Want ja. bij jullie wordt er niet gewalkingd. Jawel, overwegend oh, wel. Nee, iedereen loopt erin. Overwegend wel. We hebben, we, langzamerhand wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen de snelle en de langzamere. Ja. En uh, Hans en ik zitten natuurlijk bij de snelle. Dat begrijp uh, <lacht> je. Uh, uh, want sommige mensen zijn inderdaad onverbeterlijk. Die rennen op en neer over dat kleine veldje van goal naar goal. Ja. Stefan de krijger kan, kan niet gewoon lopen hoor. Die kan niet wandelen. Nee, uh, maar er zijn er nog wel een paar. En als je er wat van zegt, dan wordt het glashard ontkend. Ja. Ik ren helemaal niet. De, de, de hele wedstrijd lopen rennen. Ja, maar dat... Uh, nou ja, goed, dat... Zo zitten mensen blijkbaar in elkaar. Nou, nou maar het, het zijn ja. natuurlijk uiteindelijk ontzettend leuke potjes die je speelt. Ja. En, uh, en uh, ja, voetbal is natuurlijk hartstikke leuk. Ook als je bijna 70 bent. En, uh, en als je dan nog uh, een, een leuke combinatie kan opzetten. Een mooie 1-2. Een mooie diep paasje kan geven. Een splijtend paasje. En je tegenstander en je tikt onder hem. het kunstgras kan schoppen. Nou, kom op joh. <lacht> dat valt best mee. Het is wel zo dat je soms hou je hard hart vast van... Ja, dat is natuurlijk een gevaarlijke leeftijd waar wij over zijn. De, de eerste keer dat ik mee ging doen, dat is ook weer een paar jaar geleden. Toen herinner ik me nog dat er iemand was die kreeg een schouderduwtje. En die ging echt als een pilaar ging die om. En die bleek uh, twee stalen heupen en één stalen knie te hebben. Dus dat was een hele complete ijzerwinkel uh, en die is daar nou ook nooit meer geweest. Uh, over, Hij is er nog steeds verontwaardigd over. Over de leeftijd gesproken, is het niet gevaarlijk voor... Ik, bedoel, ik kan me voorstellen, nou, er is geen speciale sportkeuring voor jullie, hè? Nee, er is wel eens iemand die een uh, spiertje verscheurt of verrekt of wat dan ook. Maar uh. voor de rest heb ik nog nooit... Maar nou ja, we uh, hebben natuurlijk wel het geval meegemaakt van het overlijden van Dick dik kluit... Uh, maar ja, ja, ja of, maar dat, dus, of dus, dat iets met het voetballen... Nou, dat, ja, was een hartstikke voetbal. dat, was, dat was een hartstikke getrainde ja. jongen. Die ja. liep marathons ja, ja, en die wel. deed met ons mee. en ja. Die overleed dan over de wel vlak, vlak na de, het voetballen. Ja, ja dat, dat is wel een enorme... Naar, en een jaar na een hartinfarct, na een bypass ook ja. <coughs> ja. Dus, ja, ja, ja, hij had er ook wel moeite mee om, om, om, om, om zich in te houden, dik. Uh, met voetballen, met dat walking voetbal. Maar ja, dat was natuurlijk een. Dat is nog steeds. Dat zijn we nog steeds niet vergeten. Dat, dat is toch een, een beetje een, een, een hele. Maar dat had, dat had minder met dat voetbal te maken. als wel met die douche, heb ik begrepen. Van ja. Ja. Uh, het ambulancepersoneel. Ja, de afloop. hij niet alleen douche. Hij mocht er uh, Hij wilde per se niemand bij hebben. Ja. En uh, de overgang van uit de douche. Uh, onder die warme straal vandaan. Ja. naar daarbuiten. Nou, even, uh, je bent bezweet. Dan loop je. Uh, naar een clubhuis of naar een kleedkamer. Ja. Dan ga je onder die hete douche staan. En die verschillen zijn gewoon te groot. Daar mm. moet je. kan beter niet doen, joh. Ja. De meesten doen dat gelukkig ook niet. Nee, wij doen het niet. We zitten ja, daar ja. een uur stinken in, in ja. een clubhuis. Ja, en de koffie uh, maakt alles goed. Ja. ja, gelukkig zijn er dan op die tijd... weinig andere mensen in het clubhuis. Is, is dit een mannenprogramma, denk je? Nee, er zitten heel veel vrouwen. Ja? Ja, ja, ja. Nee, Jaap niet. Nee, Jaap. Je, je weet ook dat je kan terugluisteren, hè? Oh, binnen, nee, ja, het niet. binnen twee dagen staat het op de site van cfm.nl. Uh, dan moet je de datum aanprikken, dus 23-9. En dan moet je 11 uur aan, aantikken. En dan krijg je het hele programma nog een keer. Oh, dus dan kan je nog een keer nou, naar, dat... je, naar je gezeur luisteren. Dat ja. ja. <laughs> <laughs> gaan we zeker doen. Kan ook, uh, jullie waren hier omdat jullie uh, uh, heel erg actief zijn in het voetbal voor, uh, voor G-spelers. Mensen met een beperking. Denk je dat dat. Uh, ...navolging zal, zal gaan krijgen... ...als het wat meer publiciteit haalt. Want nou ja. je hebt wel weliswaar drie teams... ...en vijftig jongens... ...en meisjes... ...maar er zijn natuurlijk veel meer in Haarlem en omstreeks. Zeker, zeker, ja. Ik, ik, ik kom wel eens op die scholen voor speciaal onderwijs. Ik was op de... ...hoe heet die ook weer? Voorthuisschool. Voorthuisschool ben. Ja. ben ik wel eens geweest. En uh, ja, de school zit helemaal vol. En daar hebben we wel wat paar kinderen. En als ik... Als ik zie in de gymzaal hoe het daar gesport wordt, dan denk ik, van, jeetje, er zijn er nog wel meer... die uh, zouden kunnen voetballen. Het kan zijn dat ze andere sporten doen, dat weet ik allemaal niet. Ik ben ook wel op Daaf Geluk School. Dat is ook zo'n school hè, voor speciaal onderwijs. Met ook gewoon havo uh, en VWO-afdeling. Um, en uh, daar zie ik dat ook. Die school zit ook stampvol. En daar hebben we ook we houden een stuk of zes, zeven kinderen... die op die school zitten, hoor, die bij ons voetballen. Maar ja, die school zit hartstikke vol. Dus er zijn er allicht nog meer. Dus... Um, uh, ik denk ook wel dat... Uh, maar ja, kijk, wij zijn natuurlijk bij HVC... Uh, kunnen we nog best wel wat groeien. Maar het is voor... Uh, uh, voor de spreiding natuurlijk beter... als er uh, als ook in Noord of iets gebeurt. Als clubs komen. Ja, ja, ja. Dus in in, in, in Driehuis is er wel iets. We bij de vereniging Waterloo. Maar dat, dat, daar komen we wel eens... maar dat vind ik niet zo aardig daar. Ik denk niet dat dat... Uh, ik, ik vind... Ik vind uh, die jongens, van mij als ik daar naartoe ga, dat, dat is nooit leuk, het is nooit vrolijk daar. Dus ik ja, maar... weet niet of dat een goede club is om. Uh, om uh, maar goed, de, misschien zeg ik iets heel vervelends nu. Maar, ja. maar goed, uh, uh, ik kan me voorstellen dat een vereniging als DSS of, of weet ik veel uh, Schoten Het uh... zou toch geweldig zijn. Maar ja. ik zag wel bij dat toernooi wat we organiseren in mei. Daar kwam ik een, uh, een leraar van een van die scholen tegen, waar ik zelf in het veteranenvoetbal, jarenlang ah. tegen voetbal. Voetbal bij Bloemendaal. En die had... in al die teams die daar waren... had hij allerlei leerlingen rondlopen. Dus, uh, en hij had ook zoiets van... ik stuur wel leerlingen. En ik weet niet of daarmee nu de, de maand vol is. Of dat er nog meer... Ik heb uh, jullie in ieder geval uitgenodigd... omdat ik het een fantastisch gebeuren vind. Ik wil jullie ermee complimenteren. Maar uh, vooral Jaap Jong. Jij krijgt nu een stukje muziek uh, te horen. Daar moet jij ook nog even commentaar op leveren. Zo komt eraan strong. Paying our respect to those of God. This is where we have to start to heal our broken hearts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 ja Ik heb nog maar een minuutje, dus het commentaar moet, moet, moet kort zijn. Maar dit ja, nee. was in elk geval mijn zoon Sven, die uh, een liedje heeft geschreven over oorlogskinderen. Sven Davis. En dat ook uh, zelf gezongen heeft en, uh, en, en gespeeld. Dus... En waarom moet ik daar commentaar op leveren? Iedere gast levert daar commentaar Ah. En die neemt dan dat idee van Sven Davis, mooie muziek, mee naar huis. En dan wordt hij misschien ooit iets bekend, want dat verdient hij gewoon. Op zo'n manier. <laughs> En het is de zoon van zo. Ja. Oh, nou, en ons, ook wel aardig om te melden aan jullie dan, is dat ik zelf ook nog een, een downjongen heb van 33. Dus en die, die functioneert heel goed. Die, die, die leest en schrijft een beetje. En die heeft toevallig ook nog op de vervoershuis school gezeten. Yeah. Ja. ja. En hij ook? Uh, nee, dat niet, dat niet. Wel zwemmen. Wel zwemmen. Oh, ja. Ja. We gaan eruit met muziek. Dat moet helaas. Want, uh, dus mannen, bedankt. En uh, een goed weekend allemaal. Ja, bedankt. Okay. Ja, Dank je wel. Ja,